wat de jong met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester van de Europese Unie. De regering is kwaad dat het landbouwhandelsakkoord tussen Marokko en de EU nietig is verklaard. Het Hof van Justitie heeft dat gedaan, omdat onduidelijk is of de opbrengsten van grondstoffen... uit de westelijke Sahara ten goede komen aan de lokale bevolking. De onafhankelijkheidsbeweging Polisario had daarover in 2012 een zaak aangespannen. De EU is tegen de uitspraak in beroep gegaan. Marokko wil voorlopig alleen nog met de EU praten als het over het handelsverdrag gaat. Onderzoekers hebben nieuwe aanwijzingen voor dat het Zika-virus... ernstige hersenafwijkingen kan veroorzaken bij ongeboren baby's. Op internet beschrijven ze de zaak van een Braziliaanse vrouw... die in januari beviel van een dode baby van wie het hersenweefsel ernstig was aangetast. De baby bleek besmet te zijn met het Zika-virus... Er waren eerder al aanwijzingen voor een verband tussen Zika en te kleine hersenen bij baby's, zogeheten microcefalie. Volgens deskundigen zijn de aanwijzingen erg sterk, is het verband nog niet onomstotelijk bewezen. Het weer verspreidt wat winterse buien met tussendoor opklaringen, in de loop van de avond wat droger, vannacht alleen aan de kust nog buien, een minima tussen 0 en min 4 graden, met kans op mist en gladheid. Overdag meest droog met een zwak tot matige zuidwestenwind, bijna graad of 6.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 Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1153 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Muziekprogramma. En we gaan weer lekker beginnen 30 tracks in te gaan in deze twee uurtjes hier op de late avonds. En de eerste is gelijk een, een gloednieuwe. Volgens mij ook een beetje de, de artiest ook, Sayama. En de CD heet... Yoga Meditations en als subtitel A Musical Journey. Nou, dat is dit programma zeker. We gaan weer de hele wereld over. Cuba, Afrika um, en wat al niet meer zijn. Hè. Wil je het allemaal meelezen? Dan kan dat via de website peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. Hallar. Te busco y yo no sé, no te puedo encontrar Porque sé que te fuiste y de mí te olvidaste De los besos de ayer que yo te supe dar El tiempo ya pasó y quieres regresar Pero es muy tarde ya, ya no te puedo amar Hoy mi amor es de hoy Viento por tu amor Thank you.